Het weer. Vanavond is wisselend bewolkt met plaatselijke bui. Vannacht trekken de buien naar het oosten weg en wordt het droog. Morgen zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Af en toe kan het regenen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnaldswaan bij de ARNB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden 3 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 door werkzaamheden. A20 Hoek van de Land richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein 3. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A16 bij de Van Brinehoortbrug. De parallelbaan is daar dicht. En de A200 Haarlem richting Halfweg. Daar staat bij Halfweg 2 kilometer. Dat komt door bezoekers aan een concert. Tot zover de verkeers.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 It makes me wanna. Ooh, let it go. Can't let this thing called off. Get away from you. Feel free right now. Go do what you want.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 Op de zaterdagmiddag bij SiftM Sanvoort. Je hoorde Mary J. Blice en Just Fine. 10 over 3. Welkom bij 2 uur van Sanvoort op zaterdag. GFM.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 vrede wordt, dan wil ik het altijd wel even zien. Nou, de Tour de France is begonnen. Hè? Die zijn nu van luik naar luik. En uh, eerst, eerst de eerste renner is al zoek. <laughs> dus, Waar is je dan? Ja, die is zoek. <laughs> dus, uh, nee, de, to, het ene evenement begint. Wimbledon hebben we vanavond, morgenavond nog weer dat voetbal en dergelijke. Dus genoeg dingen uh, om naar te kijken. Zeker van te genieten. Maar vooralsnog gaan wij lekker nog twee uh, tweede uur in met Zandvoort op zaterdag. Met heerlijke zomerse muziek. Hier is Enrique Iglesias. Met Bijna, Hier is Oh, was, je, sp was, je Spaans wordt ook zegt beter. <laughs> That is hij dan.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 In Spanje Albert-Jan. Ja. Waar is de Stefan het over in dit plaatje? O, jay, mi canto. Uh, oh Jamie Kanto. Oh jee, ik ben aan het zingen. Oh jee, ik ben aan het zingen. Ja. Je kan mij alles wijs maken. Vrij vertaald dan weliswaar. Maar daar komt het wel een beetje om Oh jee, ik ben het zingen. Hij is aan het zingen.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 Zo'n website uh, www.vandaagzandvoort.nl Heb ik nog even een filmpje gezien Van uh, dat opruimen van het strand ja. En als je ziet wat ze op een relatief klein stukje strand Toch allemaal nog weten te vinden uh, Is, is, is ja, zorgwekkend eigenlijk Maar goed dat dit uh, initiatief er is En uh, ik hoop dat dat een uh, goede vervolg krijgt Dus hou het strand schoon Hou het strand schoon <lacht> En dit is zo'n verslaven plaatje. Ja, hier is... TAKATA! TAKATA! Yeah! TAKATA! Tu sabes que cosa es el TAKATA? Te gusta el TAKATA? A mí me gusta cuando la mamita hace un TAKATA. TAKATA, flow. Dale mamacita con tu TAKATA! Dale mamacita, TAKATA! Dale mamacita con tu TAKATA! Dale mamacita, TAKATA! Dale mamacita con tu TAKATA! Dale mamacita, TAKATA! Dale mamacita con tu TAKATA! Llegó el het a todos le gusta Ay mamá te veo Het is bien sofocado escribiendo cositas Het is het. cosa nueva het. Soy canela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas, tacata, tacata, -ta. dale mamacita, con tu ta -ta, dale mamacita, ta -ta. Dale mamacita con tu tacata, mira como dice mi tacata. -ta. zet te tacatá taca, que te gusta a ti, mami. A ti, mami. Zandvoort Vieren De Eurobreakdown die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 uur met George van Dam. Dat was Takata! -ta. En daarachteraan deze van de Temptations Treat Her Like a Lady.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 Down to my voice Cause I'm a Kiwi Trying to make it Rapping internationally So I say For you, And then she wants the girl In the picture the one that you always wanted And then she hit on you You've been standing with her Hey, een leuke hit uit de Eurobreakdown van dit moment. De Babysitter Circus hoorde je bij CFM Zalvoort.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 Ja, dat zal wel rood en blauw worden morgenavond. En ga dan gezellig het dorp in. En ga gezellig met de hele groep voetballiefhebbers kijken naar deze finale. En dan kan je lekker ontspannen naar kijken. Biertje erbij drinken. Want Nederland heeft er toch niks meer te zoeken. Dat niet hè. Helemaal lekker relaxed. Goed, dus morgen een leuke afwisselende dag. Maar vergeet niet morgen om half tien de televisie aan te zetten. Want dan is de landing van onze astronaut live te volgen. Dan gaan we naar 3 juli. Ja, daar mag jij niet heen. Want dan is er een anbo feestmiddag in de krocht. En dat begint om half.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 Het is moeilijk bescheiden te blijven Voor een kerel met zoveel talent Ja, raar. Zo zit dat Ik wil ook geen filmcarrière Zoals houden, de gooien, krabé En dat is voor een dam weer mazzel Zo hou ik ze uit de WW. Mijn talent zou benutten, dan was ik de top of de bil. Hoewel het gewoon is, dan krijg je kapones. En dat is nou net wat ik niet wil, Tee Dat zie Ja, de kwaliteit liet wat te wezen over, maar ik vond het wel een leuk plaatje om een hoe, keer te draaien. Hoe kom je erop? Nou, ik zat uh, van de week op mijn werk, ik was keihard aan het werk. En in één keer dacht ik bij mezelf, het is moeilijk bescheiden te blijven. Ja. Voor zo'n harde werker als jij, dat ja, ja, ja. ja, je hoorde Peter Blanker op de Sanfordse radio, wat lekker hè, gewoon. Oh. Hier is Vitesse en Rosalyn. Uit 1983 afkomstig Jor, Vitesse en Rosalind. Rosalind.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 San Cadella. Ja, ja. Uh, Midden-Haltestraat, Gerard Rodales y Ila. Crisis? <laughs> crisis, ja, ja. Dat kan helemaal, ik ja. toepasselijk. Kan. En aan de kop van de Haltestraat, Arce Cubana. Dus uh, zowel Cubaanse muziek als salsa muziek zal, uh, zal uw oren strelen. Lekker hoor. die Salsa muziek. 14 uh, juli allemaal in Zandvoort, het muziekfestival. Graai 7 uur. Lekker lekker 14 juli. Salsa in sofort en wij gaan over salsa draaien op de radio. Hier is Celia Cruz. Hincano tanin tanin menso como el cielo. voy a jugar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho más ancho que el universo voy a construir un barco para que navegue el sueño en eh. un universo negro como leva no más puro construir de blanco nuestro amor para el futuro y la noche cerrada voy a detener el tiempo naar het oogje van en volar, volar, waar niemand ons Volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, en que tuyo nos amemos alla la desde una montaña alta alta como las estrellas voy a gritar que te quiero.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 Salsa festival zo het op 14 juli aanstaande. Je hoorde Celia Cruz samen met Mark Anthony. Een lekkere salsa muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Een verzoeklaar nu speciaal voor Ralf. Is deze? Hier is de Black Eyed Peas.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 For you and I, until right? until I, I will fly, fly the skies. For you and I, I will try until I die. For you and I, for you and I, I, I, I, I, I. for you and I, I, I for I you and I, for for you and I. Nog weer een aantal jaren geleden op de Zofordse Radio joh de, de Black Eyed Peas en meet me help mee.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 Quei momenti fra di noi Insta che i ditoni e Da capire che niente può Da ja, come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 Ja, dan is het zo. Stop We zullen het morgenavond gaan zien, hè? wordt dat Spanje of wordt dat Italië? Het morgenavond mij... vanaf kwart voor negen op televisie natuurlijk. Het maakt mij niets uit. Het maakt je geen bal uit. Nee. Ik zeggen. Geen pilot. Maar. maar die bal hebben ze wel nodig hoor, anders voetballers is zo rottig hè natuurlijk. Zo dadelijk deel de laatste uur van Zandvoort op zaterdag met heel veel lekkere muziek en informatie. En dit is de laatste voor vier uur.